Botlewin met het NOS-journaal. De organisatie van de Gay Pride in Istanbul houdt morgenavond een demonstratie tegen de moord op een transgender. Ook willen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen, homo's en transgenders in het algemeen. De vermoorde transgender werkte als prostituee en werd eerder deze maand vermist nadat ze bij een klant in de auto was gestapt. Een week later werd haar verbrande lichaam gevonden. Bijna 3,2 miljoen mensen hebben gisteravond naar de hockeyfinale van de vrouwen gekeken. En daarmee was de wedstrijd Nederland-Groot-Brittannië de best bekeken sportwedstrijd van deze Olympische Spelen. De Oranje-vrouwen verloren na shootouts en moesten na de gouden medailles van Peking en Londen nu genoegen nemen met zilver. Ziekenhuizen en ambulances in Amsterdam krijgen het steeds drukker met toeristen. Volgens het parool is het aantal ambulanceritten voor buitenlandse vakantiegangers in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. En dat levert de nodige problemen op. Het personeel raakt overbelast en het zorgt voor communicatieproblemen. De meldkamer van de ambulance overweegt zelfs om tolken in te zetten. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros gaf kankerpatiënten in zijn kliniek waarschijnlijk een overdosis glucoseblokker. Dat zegt de oprichter van de kliniek, André Hartel, in De Telegraaf. Volgens hem bereidde Ros het glucosemiddel 3BP, zelf omdat het goedkoper was, en heeft hij daarbij een fatale fout gemaakt. En de bekende Amerikaanse Yellowstone rivier is afgesloten voor publiek vanwege massale vissterfte. Duizenden vissen zijn de afgelopen dagen plotseling gestorven, waarschijnlijk door een parasiet. Het gaat voornamelijk om witvis en forel. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen is een flink stuk van de rivier verboden gebied voor watersporttoeristen.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 Alors moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts et hey! goûter papa Où Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour l'autre on sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies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 Que j'ai compte mes doigts, hey. Où va pas où t'es, va pas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 Ja vandaag is het perfect weer Ja, Vanmorgen ja. ziet het er helaas wat minder uit ja. Maar goed, we zitten aan de kust Dus we weten ook, in Zandvoort veel dat nog wel eens meevallen Dat het alle ja. kanten op kan overwaaien De voorspellingen zijn in ieder geval niet dusdanig Dat het de hele dag zal regenen okay. Dus uh, ja, misschien is het daarom ook wel leuk Voor het spektakel natuurlijk Als er af en toe zijn buiten op gaan. Ja, er eens een keer een slippertje ja, op de En, baan. en dan, <laughs> ja, dan wordt er ook misschien wat meer ingehaald hè. Dan komt dat meer op strategie en op, op, op rijkunst ook aan aangebeheersing. Ja. Dus er kan nog wel eens wat uh, mooi spektakel gegeven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 En uh, die vieren dat eigenlijk het hele jaar door met wat, uh, wat bijzondere activiteiten en evenementen. En Zandvoort hebben ze ook gekozen als een van die locaties om dat te vieren. En dat doen ze met een speciale race, waarin ze uh, stilstaan met het feit dat 50 jaar geleden BMW 2002, dat was een hele succesvolle BMW-race-toerwagen, uh, en de BMW 3-liter CSL, uh, die was een iets latere uh, periode, die laten ze samen te elkaar racen. En dat is een veld van 26 auto's, wat nu. Uh,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 gewoon Door verspreid Dorf door de Halterstraat, op het Kerkplein en door de Kerkstraat. En, en eh, daar, ga, daar worden ze dan ook neergezet voor, om mensen... De, ja, dan kunnen de, mensen die ook bekijken allemaal. Ja, ja, dus als je eerst langs de route hebt gestaan en de auto voorbij zijn, kun je daarna naar het centrum komen om ze eh, dus ook nog van dichtbij te bekijken. En eh, nou, de parade gaat om half acht ongeveer van start vanaf het circuit. En dan nou, dus een kwartier zijn het rijden, dus vanaf kwart vooraf staan die dan in het centrum opgesteld en dan ja.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 maar dat geeft niet twee weken. <laughs> dit weekend zijn de, de Zandvoort Masters. Ja, nee, dat dus, uh, is mijn fout. Ja, de Zandvoort Masters ja. dit weekend en de historische Grand Prix over twee. Ja. De, de, okay. de race van dit weekend, is dat ook nog een kwalificatie voor een andere race? Of, of, nee, nee, dat niet. Dat, nee, is, dat, dat is eigenlijk het unieke van die, van die Masters of Formule 3 race die wij organiseren. Uh, met Formule 3 wordt in Europa een Europees kampioenschap gereden. Die hebben onder andere ook met bij ons tijdens het DTM weekend gereden. Uh, dat zijn tien weekenden en dan kun je ook als rijder... Hè, uiteindelijk is, de, is degene die het beste heeft gepresteerd over die tien weekenden... die is uiteindelijk Europees kampioen bij de Masters hier op, op Stanford en zo. Dat is maar één wedstrijd. Dat was eigenlijk twee vanmiddags kwalificatiewedstrijden... die de startopstelling voor de race van morgen plaat, Maar eigenlijk telt alleen de race morgen. Wie daar als eerste over de finish voor, uh, uh, komt, die wint de titel Master of Formula 3. Dus hetzelfde als dat je oh, ja. Wimbledon komt winnen voor tennis. Uh, zo kun je ook de titel Master of Formula 3 winnen op Sanford... Dus het is niet een serie van wedstrijden, het is maar één wedstrijd die is morgen. Wat het ook uniek maakt is dat uh, alle rijders op banden rijden die ze niet kennen. Ze rijden uh, op een ander merk band als dat ze in het Europees kampioenschap. Krijgen dus. ze die dan Ja, die krijgen ze aangereikt? van ons aangereikt okay. via, ons, uh, via Kumo. Dat is onze bandenpartner bij de Masters. Die hebben een speciale band ontwikkeld die niemand kent. Dus die iedereen dus gisteren, eerst strooies gingen rijden...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 Echt een ja. grote sterker worden. Ja, die je talent heeft. Hè, kwaliteit de komt dan wel duidelijk ja. naar boven. Ja. Bij we hebben uh, de twee jaar geleden nog met Max Verstappen gezien. Die ook aan die race meedoen. En hem ook glansrijk won. Ja. Dus, hebben uh, jullie een favoriet dit keer? Uh, nou, er zijn een aantal uh, aantal toch wel hele sterke rijders die, uh, die mee kunnen doen. Uh, uh, Graeme Elliott, die rijdt voor het Nederlands team van Amersfoort. En ik denk dat die wel een van de kansen hebben is. En uh, die. Uh,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 Pedderkaarten uh, die zijn aan de kast te kopen. En die kosten 20 euro voor een dagkaart. Nou, dus, het uh, nou, is heel schappelijk. En kinderen een dag, toch, voor een dagplezier is dat uh, voor en de, en de meeste mannen toch te doen. Kinderen jaar betalen de helft. Dus eh. Ja.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 Ik bedoel, ben je racefanaat, dan kun je echt je hart ophalen. Zeker weten, ja. dit, dit, dit weekend. Maar ook volgende week, dat hebben we nog niet begrepen, met uh, Spectaculo Sportivo. Dat is van de Alfa Romeo Club. Uh,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 Nou, Wil je met je nog deze iets... wijze woorden, denk ik, uh, kunnen we wel uh, <laughs> veel succes wensen. Ja, ja dank jullie wel. Ja. Leuk om weer even. Wil je nog zijn. iets toevoegen? Nee hoor. Nee, ik denk dat we al uh, heel veel hebben kunnen vertellen over inderdaad, alle mooie activiteiten dit weekend okay. en over twee weken. En uh, nou, ik hoop echt dat uh, alle Zandvoorters dus niet alleen op het komen kijken, maar ook vooral langs de route bij de parade staan. Ja. Dat we echt een uh, mooi Zandvoorters feest van maken. Want ja. dat is wel zo. Uh, alle mensen die uit vanuit de hele wereld en heel Europa naar Zandvoort komen voor dat weekend. Juist ja, ja. ook dat feit dat, het, dat Zandvoort zo bij betrokken is. Dat maakt ons evenement uh, unieker. Het, het is voor hun handen. ook mooi als ze gezien worden. Ja, dat, ja absoluut. Dat inderdaad, ja, dat uh, en die mensen is. hebben ja. die auto's natuurlijk, natuurlijk om er zelf ook mee te kunnen rijden. Maar ook om ze natuurlijk te laten zien aan de mensen. Hun trots. Ja, het is trots. Ja, absoluut. Nou, ja. ja. En laten we hopen op een heel uh, paar veilige weekenden. Hè? Dat is het. Dank je wel. Okay. Nou, veel succes. Succes okay. en uh, tot de <laughs> volgende keer. Bedankt. <laughs>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 Ja, het is en een wat uitdeling. Dat en niet, over ja. de... niet waarschuwen, want waarschuwen, daar uh, nee, nee, nee, hebben nee, ze een maling aan. Nee, als nee, als het is hetzelfde wat je ja. ziet op, op, bij, het, bij het Kerkplein. Dat uh, ook iedereen fietst en bromt daar. <laughs> en, uh, ja, het is een voetgangersgebied. Een maar ook de auto's hoor. Auto's rijden daar om twee uur ook overheen. Dat zemiddag, dat gebeurt terwijl ook. het tot ja. elf uur gewoon uh, ja. laden en lossen is daar. Ja. En, en daarna niet meer. Dat klopt. Dat klopt en uh, dat is heel vervelend. En het is natuurlijk, tuurlijk, want je hebt een beperkt aantal handhavers, dus het is moeilijk om te doen. Maar het neemt niet weg dat je uh, tegelijkertijd wel de verantwoording hebt. Als gemeente. En dan, je, nou, dan moet, je er toch, uh, moet je er toch eens een keertje wat meer aandacht naar besteden. Bij het kerkplein is ook, zijn ook een paar keer acties geweest. Uh, maar met alleen waarschuwen kom je er nee, niet hetzelfde uh, als de straat Gisteren ook weer komen twee mensen.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 Ik ben het niet tegengekomen. Ik zou dat wel graag willen. Dat iemand dat hier komt vertellen dan. Hoe dat zit. Een auto wordt dus gefinancierd door de gemeente. Ja. Ook specifiek de auto. Of is het gewoon een bijdrage waarvan de een auto komt? Nee, nee, nee. Als je in de begroting van de gemeente kijkt, dan zie je staan: Sanfosseringsbegraden, vervanging. Auto, uh, vervanging, reddingsboot, vervanging, dit, vervanging, ja. dat. Dus dat dan wordt dus mee te gefinancierd. Ja, dan lijkt het mij heel duidelijk dat je inderdaad dan de, het inruilwaarde... dat je die er aftrekt of teruggeeft. Of... Ja, ja. Nou, ja, nou wat niet, ik dus, nu, zet, ja, blijkt maar wat dus blijkt uit dat stuk van, van Wijnand Burger... Uh, is dat hij dus in ieder geval ook uh, gevraagd heeft aan de uh, reddingsbrigade. En die uh, hebben tegen hem gezegd...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 omdat je een nieuwere auto, je houdt nooit geld over als je een nieuwe auto gaat kopen. Kost altijd geld. Ja. Dus ja. hoe kan het dan dat ze wat niet. Ja, omdat die in niet is verrekend. Ja, maar het is. De, de gemeente, het is heel simpel. De gemeente heeft dus een bedoeling neergezet: 80.000 nieuwe auto. Hup, 80.000 naar de Rennesburg. Ja, en er gaat 80.000 naar de en daar En daar komt die, die auto voor. uiteindelijk voor 70, ik noem maar iets.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 Nou het blijkt uh, het uit de jaarrekening, uit de jaarrekening uh, in de jaarrekening zo moet ik zeggen staat, niet, is niet te vinden dat er uh, geld uh, in, in, die, in die cijfers terecht is gekomen. Dus die rekening die hebben ze uh, echt buiten de boekhouding omgehad.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 Dat ze buiten de verhouding buiten uh, ja. de, de, een rekening openen. En het hele rare is ook dat ze ook nog zeggen: uh, van ja, maar luister, nee, maar die fondsen, um, daar konden we niet over beschikken, want, de want die aankopen zijn niet gedaan met ons geld. Dus over dat geld dat overbleef, dat we hebben wel op een paar rekening gezet, maar daar konden ze niet over beschikken. Nou, maar hebben ze hebben het, het gezet.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 Father of creation, saying, yeah, yeah. one love.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 ja, dan krijg je toch een andere sfeer. Het is ook niet leuk voor de mensen die hun kofferbak... Uh, en die dus de spulletjes uit huis uh, meenemen... om nee. dat daar te verkopen. Dat er iemand daar professioneel staat te verkopen. Want ja, dan gaat daar het geld naartoe... en dan hebben ze, ze ja, geen centjes meer over... Het wezen van een kofferbak. Nee, precies. nee, nee, nee dat dat precies. gebeurt ook zo min mogelijk, hoor. En soms heb je er wel eentje tussen zitten. Ja, dan, dan is dat zo. Hoe kun je dat voorkomen? Is er doorheen je kan, geslipt dan? Ja, of er doorheen geslipt, maar ook...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 En toen ben ik het gewoon toch gaan doen. Ook een beetje om haar te steunen. Om mensen op dat gasversplein, Want Gasthuisplein is toch wel mijn pleintje. Ja. Um, ja, en toen stond het tweede jaar echt de kofferbakmarkt als een huis gewoon. En, ja, want het is waanzinnig populair ergens ja, in de januari. rest van Nederland. En Engeland bijvoorbeeld. Ja. Nou, die, die leeft daarop. Er is ieder weekend wel ergens een ah, En In Frankrijk uh, ook. Bijvoorbeeld ja. we zijn naar Frankrijk gegaan en er zijn uh, ja. in één regio zijn er echt uh, zes, zeven markten. Exact. En al die toeristen gaan markt lopen. Ja. En, en vinden dat dus hier ook heel erg. Leuk, en dat gebeurt het, hier ook. Uh, ja, nou, hoor, Als er in Haarlem een markt is, zal ik hem niet. Uh, uh,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 We zouden eigenlijk alleen 11 september doen een kofferbakmarkt, maar we doen pakken 10 erbij. En uh, die twee dagen gaan we de geluksroute kofferbakmarkt doen. Hetzelfde op hetzelfde plein, het roep het Gassersplein. Het enige element er is een plekje kost 15 euro. Dat is, de al, dat is altijd met de markt. En um, maar het leuke is, op dit moment is, is het de bedoeling dat er geruild gaat worden onderling. Dus heb je hebt een prulletje en wil je voor een ander prulletje ruilen, dan kan dat. En dat element willen we er voor die geluksroute in zetten. En iedereen krijgt van tevoren ook een briefje, leukkeurig. En dan gaan we tijdens die geluksroute dat doen op 10 en 11 september. Nou, helemaal leuk. Ja, dus op de Ja, Ik sta altijd open voor nieuwe dingen met de kofferbagmarkt. Het is altijd leuk om mee te spelen. En houdt het dan op voorlopig? September is wel de laatste keer, want vorig jaar zou ik hem in oktober doen.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 kijken of we hun, hun boerderij uh, beesten kunnen, kunnen halen. krijgen. Ja. Ik heb een mail gestuurd een tijdje terug. Gaat, het gaat helemaal leuk in de korte. worden, dat weet ik nu al. Ja, ik voel het. Ik, <laughs> toen, en en, en met, de, met producten van de boerderij, zelfgemaakte producten en ja. dergelijke. Inderdaad, eigenlijk een beetje biologische markt. Ja. Maar niet, niet helemaal. Met een knip okay. ja, En dan ja. als je dat roept.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 Ja, alleen nog zo meteen. Eén klein ding. Ja. Want hoe mensen zich op moeten geven voor de kofferbakmarkt is wel belangrijk. E-mail: kofferbakmarkt, zandvoort, gmail.com of 06 1942 70 70. Oké. Okay. Dat is een makkelijke 1942. Ja, 70 en weet je en, die hebt ja. ook een website, ja. toch? Uh, ja, gewoon uh, www.onair-event.nl Precies, en, en daar l. staat namelijk ook alles op. Dus ja. als je onair uh, googelt, dan kom je vanzelf uh, ergens bij jou uit. Weten. En dan vind je ook alle informatie. Zeker weten, dank je wel in voor jullie tijd. Graag gedaan. En uh, we veel, hebben een muziekje. Veel succes. Hè? Succes, ja. Dank je wel. Zeker.